Wij beginnen de Brit-Hedasha. Uh, pagina 11. Perik Jude. Het vers uh, Vijf. Dus we hebben geleerd die op de vorige les die. Essenties van eigenlijk die van die twaalf apostelen die aan wie Yeshua de macht gegeven had om de onreine geesten te, te verjagen en om alle ziekten en ongestelden te genezen, te doen genezen. En wij hebben geleerd dat het twaalf waren en waaronder ook Jehuda was. Jehuda uh, uh, is kariot en ook hij was onder die. 12. Uh, Ondanks het feit dat hij uh, de verrader van Yeshua was, wat was dat? Uh, het verrader zijn van Jehoede. Hier zit bijzonder, bijzonder diep uh, onderwerp diep kracht, diepe kracht van deze uh, twaalfde uh, apostel. Die Jeshua, ha-moser, die Jeshua had um, overgeleverd aan de, aan, aan de raad, ja? De joodse raad, zoals we dat geleerd en zoals ik jullie eigenlijk had gezegd, hij had hem eigenlijk geestelijk gezien. Hij had hem overgeleverd aan de klipoot. Hoe kan je dan zeggen dat het raad, het Joodse raad, die leiders die, die allemaal in de tempel met inbegrip van de, van de hoge priester, dat zij, uh, zij uh, klipoot waren. In... In natuurlijk is het is it, is niet niet zo dat ze klipot, ze waren wel in de klipot. ja, ze zaten in de Dat Betekent dat ze tegen de tijd van het verschijnen van Yeshua, dat zij waren verdrongen in door de klipot. Uh, they, hadden het geestelijke... Uh, onderdrukt in zichzelf... en afgegeven... aan de clipboard. En daarom... daarom is het ook zo dat... wat Yeshua ook gezegd... dat... Uh, deze wereld, de heerser over deze wereld... hij spreekt dan... Um, aan wie hij overgeleverd wordt is. Aan de heerser van deze wereld. En we hebben dat geleerd. Dat Yeshua zegt, zegt. Spreek niet van de Romeinen. Want de Romeinen is al het instrument alleen. Om uh, de wil van Hashem over te brengen. Over te brengen in deze wereld. Maar um, de heerser van deze wereld. in de, oh, in de taal van Yeshua. En de veroorzaker van al dat was het raad, het, Jood, het Jood, de Joodse raad. Dat betekent zij waren degene die uh, het onreine hadden aangetrokken, en daardoor konden zij de, het heel van wat Hashem aan, de, aan, het, aan het Joodse volk en samen met, met hem aan de hele mensheid had gegeven. Konden uh, konde niet zien. Maar wij zien wel dat hij, um, Jehoede, wordt toegerekend tot die twaalf. Zelfs als hij uh, voedde zich door de klipot, want het, hij voedde zich door de klipot, die um, Jehoede. Is Krioot. Door de Kripoot. Want we hebben geleerd dat hij, van nacht gebeuren, dat is wat hij, waar hij onderworpen was in deze wereld. Uh, dat hij toch uh, deelachtig is aan, de, de, aan deze macht, wat Yeshua had gegeven. ...gegeven aan... ...die twaalf. We zullen kijken... ...verder... De ...zijn plaats, maar dat jij dat ook niet... ...dat jij goed dat moet zien... ...dat het... Um, ...structureel... ...iemand is... ...die Jehoede... ...die Yeshua had verraden... ...dat het een noodzakelijke iets is... de zo'n kracht is... ...dat wel noodzakelijk is om ook deze kracht te corrigeren. Dus het is niet, want niets is verwerpelijk. Wij hebben gezien in deze wereld is niets is verwerpelijk. Alles heeft de schepper geschapen. De schepper is de, de, de schepper van wat boven en wat beneden is. In de klipot zit de schepper niet. Natuurlijk zit overal de schepper. En de klipot. De plaats van de klipoot is alleen uh, de mens die moet zich bevrijden van zijn plaats van de klipoot moet bevrijden. Dat is uh, maar ten aanzien van de schepper is, is alles is rein en alles is heilig. En daarom ook die Jehoede is ook... Uh, Structureel nodig en ook hij kreeg ook mede de kracht om uh, zichzelf en anderen te reinigen van de ziekte en de knipoot. Dat dit dat anders is gegaan, dat is iets anders. Maar zijn kracht in die twaalf want kijk, als je zegt nou dat hij de verrader was van Yeshua en Yeshua wist dat hij hem zou verraden. En Yeshua heeft hem ook zelf uitgezocht. Ja of niet? Hij is toch niet uh, binnengeslopen binnen binnen, ja, binnen, binnen bij Yeshua gewoon door list. Yeshua wist, Yeshua kende... Elke ziel, al die zielen, kende hij door en door. Deze mensen zijn deze, deze twaalf zielen. Dus hij heeft zelf deze uitgezocht, omdat alles moet vertegenwoordig, moest vertegenwoordigd zijn in deze twaalf apostelen. Alle krachten in het heelal. Het vers 5 het naam Haasar Haile de volgende regel Shalach Yeshua Weitsav Otam Leimor El Derech Goyim Ate Leichu Veeil Ir Hashum Ra Shomronim De volgende regel, al tavo. Vijf. Het sar, en nog een keer, kijk wat die zegt ons. Deze twaalf, de volgende regel, shalach Yeshua zond Yeshua uit. Weet Savotam, lemor, en hij hey, droeg hen op zegende. Alle Alte leihu De weg naar de goim, naar de volkeren, zullen jullie niet gaan, Weil hier ha somranim, somranim en naar de stad van de somranim, zie je dat ze de Samarit Sam Sam Samaritanen. Alleen de Grieken konden dat niet, Sishin, uitspreken. Hadden ze niet, hadden ze, Shomronim, hadden ze uitgesproken als Samaritanen. Shomronim, zo is het, Samaritanen wordt gezegd, Shomronim. De stad van de Shomronim, Altavo, zullen jullie niet binnenkomen. Hier zien we dat ondanks het feit dat in, de, in, het, in het voorafgaande vers, vers 4 hij zei dat het was, wordt gezegd alvast dat, dat Jehuda is Ishkriot uh, uh, zal zou, zou verraden, toch wordt gezegd hier, desalniettemin dat deze twaalf heeft. Yeshua uitgezonden en Yeshua wist natuurlijk dat ook hij een van die, dat hij hem zou verraden so, dan zien we wel dat toch wel in hem zit ook de helende kracht ook in die in die Jehoede uh, die verrader zogenaamd zit wel uh, de helende kracht ook gezegend door Yeshua. En hij zei, kijk wat hij zegt, dat het, de stad van de Chomronim, van de Samaritanen, zal hij niet binnenkomen. Gewoon opletten wat hij wat hij zegt. 6, het vers 6. Ja, dat wij zien wel, dat vanaf begin af aan was het niet zo dat, eh, uh, kwam als eerste. Ja, dus als eerste kwam die tot hen die als eerste het licht moesten ontvangen. En niet, uh, Samaritanen en andere. Eerst moesten ontvangen zij die qua narziel behoren tot, tot gar. Zij moet zo ontvangen, die licht van lichte kilim zijn. In lichte het licht, het licht. ja, het, het, het, kilim kan komen het lichtse uh, licht, ja? In lichte kilim kan komen het licht dat eerst komt hier, het licht nefesh dat Yeshua bracht hier op aarde, het algemene licht Het kan komen alleen maar komen bij de gar van de kilim van de mensheid. Alleen, zoals men dat doet, aan de kilim, aan de zielen die geven de zielen zijn. Dus dat is wat hij benoemt dat Israël. En natuurlijk, hij spreekt, uh, hebben we hier ook zoveel het algemeen aspect als het bijzondere aspect. Ook in het bijzondere aspect, dus bij ons ook hetzelfde gaat, het licht van Yeshua kan niet komen, zegt, komt niet uh, in in de Shomronim, ja, in onze plaats die Samaritanen heet, in ons dus de kilim van het ontvang dus <coughs> ook precies bij ons is hetzelfde dus ze leren niet in het van in van het gemeen aspect, maar wat wij leren hier ook dat het licht van Yeshua, en dat is de verspreiding van het licht Yeshua door zijn twaalf apostelen mag niet komen direct naar de kilim de Kabbalah in the man's self the Shomronim heet in the Samaritan Mariah Smut komen a Kelim von het heef and Yisrael in Elecmans in the man's self. Le who el hadson son are of asher Levet Yisrael and then said this Le El hadson. Son Gaat naar het uh, vee, ja, zeg je dat, naar veestappel, zon, dood... Naar de schapen die, zon betekent klein, ja, klein vee, vee zeg je klein, kleine vee. Dus, zon. Dus gaat naar de verloren schapen, Asher le weet Israël, die van het... huis van Israël. Dubbele punt. Verloren betekent... datgene die... zij die... Uh, in de kripode zijn... binnengekomen. Zij die... de schapen die... eigenlijk... Uh, het vel hebben... aangedaan... van... Wilde dier. Het? Een schaap. Dat een veel doet. Aan zichzelf, boven zichzelf. Zich aankleedt. Met een. Zeg het? Met wolf. een. Hè? Als met een wolvenvacht. Met een wolf. En vacht, ja? met wolf, wolf hè? Met een wolf, en ja. Huh? wolf en ja. Bijvoorbeeld in de wolfse. Uh, kleren, bijvoorbeeld. Nou. Dat betekent. Dat betekent verloren schapen van Israël. Betekent dat zij uh, hebben, dat zij verzonken waren in, in huh? in, ja, in klipot in klipot zijn gekomen door, door wat dan ook, uh, dan, en die moet je dan redding geven. Dus die, waarom? Die, die, die zijn als de eerste die moeten naar boven komen als je hen uh, aantrekt als je van boven hen licht geeft, als je hen uh, aanmoedigt, etc. Dan natuurlijk ze zijn als de eerste, want ze zijn lichte kinien. Ze zijn geen wolven, ja. Dus ze kunnen erg snel, die kun je dan echt wel sneller als eerste, kan, ze, kan je ze ophalen van, de, van de, de volkeren. Ja, en dat is ook natuurlijk in één in mens, alles is in één mens, maar. Het is ook. In het algemeen, dus kunnen we altijd die be, beide aspecten kunnen we dat zien. Dat is wat hij zei 7 hem. Kiru. De volgende regel Limor Malhota shama'in. Korva Lavo. En wat betekent de weg wat zij moeten afleggen, die twaalf? Hij zegt, hij spreekt over de weg die zij moeten afleggen. Welke weg moeten zij nu afleggen? Ze gaan nu naar die verloren schapen ja, van Israël. Dus ze gaan eigenlijk naar de Kilim de Kabbalah. Daar waar, die, waar Israël is gevallen. Om hen eruit te halen. En dat is de weg die zij moeten uh, afleggen. Overleg en niet horizontaal natuurlijk. Horizontaal is het, is het, is het een... Uh, Ik spreek niet over een horizontale gaan. Maar geestelijk. En natuurlijk dat het horizontaal ook moest gebeuren, maar het gaat over het... Uh, zij moesten zelf al die Processen in zichzelf eerst, bewerkstelligen, Alvorens zij dat konden uh, realiseren aan de mens van, van, van buiten. Dat is wat hij zegt tegen hen. Tegen hoe verlegt hem en wanneer jullie gaan, keren hoe, roept zeggende. Malkuta xama'im korvalavo, de koning Rekderheimel is nabij gekomen. Dubbele punt. Acht. Rifu eed achulim. Taharu eed hamid Soraim. Hikimu. Эдгамитим, вы это Хинам ликахтем, хинам читену. Рифу это холи, хнеист дезикен. Тагару это хамецораим, заиферт дей Hakimu ed doet de doden opsta. Weta ashidim en de demonen verdrijft. Hinam lekachtem om niets hebt u het ontvangen. Hinam gratis. Om niets. En gratis geeft het aan hen. Kijk zie je hoe hij, hoe hij hen, hen vertelt. Het eerste wat ze moeten doen bij hun gaan, gaan geestelijk gaan. Alleen horizontaal gaan betekent niets, want uh, horizontaal betekent dat het bevindt zich in één land van beleving. Gaat naar hen en roept, maar goed, shemayim. roepen betekent, aanroepen betekent, zivug maken, en als gevolg van het zivuk, eh, het koninkrijk naar van de hemel, eh, brengen in nabijheid van de, van Israël, in de mens. En dat is wat hij zegt, roept, uh, het koninkrijk de hemel is dicht, is Om Omdat Yeshua heeft het gebracht hier op aarde. En zij zijn het verlengstuk daarvan. En zij moeten het uitoefenen uh, door het brengen naar krachten van boven, van Yeshua ontvangende. Moesten dat brengen naar beneden, dat is hun taak was hun taak. En daarmee konden zij uh, al die wonderen doen, rifu. daarom zeggen die acht, die vervolgens. Dus als gevolg daarvan, wat jullie dan zeggen, dat jullie roepen op, zeggen de hemel, het de koninkrijk der hemel is nabij. Daardoor kunt u, zult u ook rifu. het acholien, zullen uh, jullie de, al die wonderen doen, dus al die correcties zullen uh, gaan tot stand brengen. Niet anders, niet iets anders, dan zij, dat wij moeten denken, dat het, ja, dat zij dat fysiek, dat zij dat hebben, uh, dat zij fysieke wonderen hebben verricht. Natuurlijk, uh, Wishful thinking, wat men zegt, wat men, men denkt dat het dat, dat is de dat, dat is de het uh, teken dat het heilig is. Absoluut niet. De schepper wil graag de manier van de correctie die de schepper aan de mens gegeven had, is dat onzichtbare correctie. Onzichtbare, de mens moet en moet geloven in het onzichtbare wonder, in onzichtbare uh, genezingen, in onzichtbare redingen, in onzichtbare uh, genezing van de zieken, in onzichtbare uh, zuivering van de melaten. Dus de ziel in het innerlijk van de mens, uh, een mens moet geloven, vertrouwen erop dat, dat het uh, onzichtbaar plaatsvindt, het op, opstaan van uit de doden en allerlei andere dingen, alles wat hij nu hier had opgezomd, uh, de mens moet het geloven boven het verstand. Dat is de hele clue wat de schepper wil in plaats van dat het gebeurt evident gewoon van buiten dat de mens uh, ziet dat een of een andere lummel de andere komt. Uh, uh, zegt tegen hem. Die zit dan in een rolstoel. En die zegt nou sta op. Mm -hmm. En die staat op. En dat is dan. Oh, oh, oh nu gaan we allemaal gewoon. Met de hele ploeg. Met de hele groep. Gaan we allemaal geloven. Nu, in de schepper. Hè, gaan we allemaal geloven. Omdat we hebben dat gezien. Het is helemaal. Uh, is dat nou geloof? Als men dat ziet? Als men dat wel ziet, is dat een geloof? Als men ziet het wel dat iemand dat doet, dan zeggen we: oh, nu gaan we ook geloven. Dat betekent een business doen. We gaan ook daarom, we gaan ook, hij hey, hey, kan het wel doen, hey, ga, Ik ga ook meedoen. Want dan ontvang ik ook een profeet van. Is dat nou de hele bedoeling van, het, van de Brit Gadascha, de hele bedoeling van Yeshua, was, is en zal zijn om boven het verstand te gaan zonder het zien, ja, zonder het fysiek zien, die wonderen zonder fysiek te zien, om te gaan boven het verstand te geloven terwijl wij nog niet in staat zijn, terwijl wij absoluut niet in staat zijn om uh, het te geven. Want de gever is alleen maar Yeshua. Eigenlijk we kunnen niet absoluut onmogelijk is om ons um, voorstellen zelfs wat betekent hoe dat, wat betekent het geven en alleen maar door het geven door het pure geven kan men uh, zichzelf en uh, zichzelf eigenlijk en gaan uh, corrigeren uh, genezen, en, enzovoort. Alleen door het gaan, te gaan boven het verstand. Maar niet, moet je weten dat dit nooit geweest was, wat ik jullie vertel. Probeer het, probeer het, geen, geen, geen kinderlijk geloof hebben. Duidelijk, het is niet dat ik zeg dat dit, dat wat ik jullie wil, dat dit verstandelijk, hoge, hoge geestelijk geloof. Nee. Het is ook eenvoudig, maar niet primitief. Het primitief geloof dat wij denken, zoals de kerk dat allemaal vertelt, of zelfs de Joodse verhalen, allerlei chassidiën, allerlei verhalen, wat, wat, wat uh, kinderlijk, wat men bedenkt, dat het net zoals het hier staat, men denkt dat het werkelijk zo was. Zo so is het ook, zij denken met hun verhalen. Elke religie dan heeft allerlei mondvol van al dat soort verhalen terwijl de hele bedoeling is om dat uh, een geloof op te bouwen waarbij jij boven het verstand gaat, dat jij het van binnen jou reinigt en opbouwt, ah, dat is het wonder, dat is het grote wonder, geweldig wonder, dat het onzichtbaar is en niet, niet fysiek, het fysieke heeft absoluut niets te maken met de fysieke genezing het kan gevolg zijn van het geestelijk werk van een mens. Het kan. Natuurlijk, een mens als een mens zichzelf zuivert van binnen, dat natuurlijk ook. Uh, dat hek, het, het heeft een helende werking, natuurlijk ook werking voor zijn lichaam. Maar uh, iemand die bijvoorbeeld. Uh, geparalyseerd is door de ziekte. of bijvoorbeeld zo geboren is. Eigenlijk en aangeboren iets een kwal heeft of zo en dat is bijvoorbeeld um, fysiek is het uh, zo gemaakt dat het gedaan, de mens is zo geboren en dat men gelooft, ja bijvoorbeeld dat men daardoor door alle heilige plaatsen of daardoor weet ik veel een of een ander lummel, ja van een priester of een of een uh, weet ik veel uh, evangelist dat men zal uit de rolstoel komen of iets anders of een, of een uh, kanker zal uh, bestrijden terwijl de ander alleen maar rekent op uh, andermans, andermans kunst in plaats van zichzelf te, de op te wekken boven het verstand dat helpt absoluut niet wat Yeshua ons zegt nog een keer: geloof jij dat het, dat, dat het kan? Ja, geloof jij? Alleen het geloof kan de mens redden. Dus eigenlijk elke mens kan zichzelf, alleen maar zich, alleen de mens zelf kan zichzelf redden van en uh, reding brengen en genezing brengen. Alles wat Hij zegt en al die boze geesten gaat. Um, kan verjagen. Alleen de mens zelf, en natuurlijk die twaalf werden gezonden, om, uitgezonden, om dat te genezen. Betekent genezen door wat? Zij kwamen overal, wat Hij zo heeft en gezegd, brengen hen de geest, Heb ik? de woorden, mijn woorden, die die, uh, waarin de geest zit van de reding, de geest ...van het geven. Daar zitten in Yeshua's woorden zitten... ...de wetten van... ...van... De, ...het malchut, malchut Shamaim... ...van het Koninkrijk der Hemel... ...de wetten van het geven. De wetten die de mens bevrijden... ...van zijn innerlijk bevrijden... ...van die bekrompenheden... Ja, ...van de, al die... ...van het... Uh, ...innerlijke, geestelijke... Uh, ...kankergezwellen... ...die in de mens zitten. Alleen dat kan redden de mens. Maar altijd is het innerlijk, altijd is het uh, onzichtbaar wat men geneest. Eindelijk, als iemand jou laat zien dat die geneest dingen uh, uiterlijk, dan is het, uh, of een dokter, die dan gespecialiseerd is in het fysieke, die kan bepaalde dingen doen, wat die kan, en zegt, nou dat kan ik, tot verder kan ik niet. De andere zijn nog andere het, zijn ook andere die eh uh, ja? die dan weten de mens aan te pakken. Ze weten uh, suggesties door suggesties te werken aan bij de mens. Dat ook dat kunnen ze wel in de mens zeker zeker zeker ja? zekere, op uh, korte termijn verbeteringen, als het ware, laten plaatsvinden. Dat de mens denkt dat hij het dat die, dat die beter, beter zichzelf voelt. Door allerlei manuele therapie en allerlei andere dingen. En allerlei andere dingen. Die gegeven zijn door de allerlei vormen van magnetisme en allerlei dingen. Die er zijn mensen bijvoorbeeld, ik had jullie verteld. Die kunnen ook zien, bijvoorbeeld, die kijkt naar een ander, die heeft uh, een bepaalde gaven in zichzelf ...van nature of ontwikkeld... ...die kijkt direct naar een mens... ...en die kijkt, nou ziet hij eh, direct... ...zit tekenen dat zijn... ...lever bijvoorbeeld... ...is nieuw, een beetje... Uh, ...gezwollen is of zo, so, bepaalde dingen... ...hij kan wel dingen zien... ...hij kan wel bijvoorbeeld een bepaalde dieet geven... allerlei dingen, maar het zijn allemaal materiële dingen... ...de mens wordt niet daardoor niet... Daardoor niet uh, ...genezen... Uh, ...in de zin wat Yeshua ons vertelt. Yeshua spreekt geen woord over genezing... ...dan over genezing van de fysieke genezing. Want daarmee de mens gaat niet, wordt niet beter. Hij kan een beetje zichzelf beter een beetje voelen... door een operatie kan hij een beetje voelen beter. Dus voelen als mens, als dierlijk lichaam... ...het kan wel een zekere opluchting geven aan de mens... Maar de juru spreekt niet over dat soort dingen. Over geen over geen materiële genezing spreekt Jesus. En dat is belangrijk om dat te, te begrijpen. De, wat Jesu ons brengt. Jesu brengt ons bevrediging. Uh, Eeuwige bevrediging. Duidelijk. Want welke mens heeft, kan zich door materiële genezing eeuwig leven verkrijgen? Wie? Nou laat deze mens, dat ze zelfs als een mens ook kunnen opstaan, wat nooit gebeurde nog in de geschiedenis van de mensheid, door iemand die een evangelist of een helige, dat iemand dan zich zegt dan, ga sta op en die loopt dan, wat, wat heb je eraan? Wat heb je van die mens? Is die mens dan genezen? Waardoor? Wat, wat heb je dan dat je gaat lopen? Wat heb je daarvoor? He dan gaat zondigen, dan gaat nog meer zondigen dan, dan toen hij in een rolstoel was. Ja of niet? Dan gaat hij nog andere dingen doen. Mm -hmm. Nou, wat heb je eraan? Gaat de mens dan geloven meer dan, dan, dan dit, dit of dat? We hadden het had, had ook uh, uh, op de Italiaanse tv. Heb ik ook gezien. Een paar maanden geleden, twee maanden geleden misschien. Was ook een vrouw, was een, een, een dikke gezette vrouw en daar was het op de Rai Uno, ja, yeah, in het Italiaanse programma, dat weet ik soms, verschillende dingen. En dan was deze mevrouw die zat daar, en, nee, en dan, en dan dus, en dan natuurlijk daar was iemand uit, iemand Vaticaan Vaticaan natuurlijk, en allemaal zeggen ze dat zij, dus, zij zat in een, in kon niet lopen, in een rolstoel, zat zij. En dan uh, ging ze daar ergens naar een plaats, voor een heilige plaats. Zoals men dat zegt, ergens daar, daar, daar maar van Maria. En dan, uh, en dan stond ze opeens op en ze ging daar lopen. Even prachtig. Ze zag niet als, als, als leugenaar, deze mevrouw, ze zag er goed uit en zo, een beetje zo, eenvoudig en zo, een beetje, zo. zo. Uh, maakte geen, uh, geen uh, reclame of zo. So, so. Maar het is iets anders. Het is niet dat en dat is geen wonder. Dat, en dat het is wel al wonderlijk genoeg dat Vatican zich bemoeit met dat soort, soort primitieve dingen. Begrijp je dat het met alsof dat, dat kan gebeuren? Dat een mens, dat zij was niet, uh, uh, ze had geen polio of zo, so, maar dan een tijdelijk, tijdelijk proces dat zij staat daar ze had even zo'n inzinking, dat zij zat in zo'n in zo'n uh, like, rolstoel en dan opeens uh, ging ze lopen, En ze loopt. Nou geweldig. Nou wat is het? Heeft dat iets met Maria te maken, met je, met te maken? Absoluut niet. Begreep je? Hè? Soms zelfs voorchristelijk, want dan ze gaan allerlei beschweringen doen, etc. Maar wordt ze dan beter? Kijk naar haar gezicht. Ik heb naar. Haar. Ze had wel iets gezegd zo. So, ja, dat is dat zo, maar wordt ze dan beter, is zij dichter bij de schepper gekomen daardoor. Weet het? het is een, een proces dat uh, bij haar plaatsvond, dat als het wel zo is, hoe kunnen we dat nagaan, hoe kunnen we dat natrekken? Niemand kan het natrekken goed, niemand kan het natrekken uh, de reden van haar in het rolstoel te gaan zitten... Het kan. Of dat. Niemand kan het natrekken. Het kan een uh, show zijn, kan een show zijn, kan alles, van alles zijn. Maar het is. Zelfs als het wel werkelijk het geval was, is geen wonder, mijn vrienden. Onthoud dat er goed. Fysieke wonders zijn er niet. Ik bedoel, dat is niet. Dat is niet. Uh, in het fysieke zit geen geest. Er zit geen schepper. Je kan niet de schepper uh, uh, danken voor, voor uh, dat soort dingen. Men dankt, dankt wel, geeft wel dank aan de schepper. Oké, okay, die geeft mij gezondheid, et Men zegt dat. Men bedoelt dan altijd wie, dat, wie volwassen is, bedoelt natuurlijk de geestelijke gezondheid. Want sommige die worden juist, sommige zeer krachtige mannen, die echt van alles kunnen verdragen, die worden vaak soms juist geplaagd van boven. Duidelijk, die krijgen als het ware juist veel te verduren. De schepper geeft veel meer te verduren aan iemand die krachtig is, die hij wil on onder pr proef stellen. Aan, ja, dat hij geeft hen meer te verduren, speciaal omdat zij de glorie van Hashem, kunnen uitdragen, want wie meer kan verdragen, die kan meer ook, die kan ook dichter bij de Schepper komen. Duidelijk, Als iemand zit in een rolstoel en hij blijft vertrouwen op Hashem, blijft uh, boven zijn verstand en niet vraagt van Hashem, haal me alsjeblieft van de, van de rolstoel, ik wil lopen, ik wil dansen, ik wil dat, weet ik veel, maar die blijft in zijn rolstoel en gelukkig en Blij, net zoals die man die ik had, die had ik jullie verteld, die zonder armen en zonder benen, en hij uh, gaf de glorie aan Hashem in alles wat hij zei. was, Hij voelde wel dat hij blij was, dat hij gelukkige man was, dat hij wist dat zijn zonder armen en zonder benen zijn, dat dit een zegen was. Begrijp je? Want had hij dat niet, dan zou hij gewoon een man zijn. Zou so, hij misschien niet komen tot de schepper? Zou niet zo dicht zijn bij de schepper? Ieder begrijpt dat nu van wat het is. Dus alles wat we leren hier is alleen maar het geestelijke. De schepper, die Yeshua brengt de geestelijke uh, redding. Dat het eeuwige leven dat altijd blijft bij de mens. Duidelijk. Want na zo'n uh, kinderlijke genezing, dat de mens dat Yeshua zou gezegd hebben: God verhoede dat aan de mens. Sta op. Aan een, uh, iemand die verlamd was. Sta op. En die stond op. En die ga, ga en ga. En die staat op. Als dat een wonder zou zijn. Wat, wat zou dan ervan zijn? Want die man die, die gaat eventjes weg. Die gaat zich bezuipen. Of iets anders. Daarna is. heeft die, die niet zich voor zichzelf. Wat gaat dan hij dat doen? Wat had hij gedaan? Hij heeft op een bepaald moment. Wel, gezien Yeshua en dan kon je tegen Yeshua schreeuwen, dan de, de zoon van David, oké, okay, het was een op, ogenblikkelijk iets dat hij kon zien, Yeshua, en hij was uh, opgewekt voor, en Yeshua zegt hem, nou nu uh, ben je, kan je lopen, ga naar huis. Ik ga naar huis, naar al die lummels die naast hem zijn, nou wat gaat het gebeuren met hem, wat het gebeurde, en misschien gaat hij dan onderweg. Uh, ga je ergens, moet je de rivier of iets uh, uh, overzwemmen of zo. En gaat je dan, uh, nadat zo'n prachtig, prachtig, wonder, gaat je dan in een rivier en in, uh, in, in verzinkt. Of loop je daar een stukje verder en dan uh, en iemand geeft hem een klap tegen zijn voorhoofd. of Nou, wat, wat, wat heb je dan aan zo'n wonder? Wat heb je? Is het een wonder? Nou, Yeshua geeft een wonder. Het wonder van Yeshua. is, begrijp je wat Is het nou een wonder? Je oh, gaat lopen dan, wat heb je eraan? Wat heb je dan Wat heeft dat te maken? heb je met de schepper? Ja, dan gaat hij ook oh, zegt hij, nu kan ik lopen. Kijk, daarvoor kon ik niet een dief zijn. De voorsaai is dat ik in kon niet, kon ik mij niet voorzien van geld. Ik zag, ik was ik, hij kon niet, ik kon op het matje liggen. Hij kon zich niet voorzien, hij was arm. Nu zegt hij, nu kan, ik heb nu twee benen. Dankjewel, Yeshua. Dankjewel, nu kan ik lekker, uh, lekker op de weg eh, ergens, een rover zijn. Geweldig, dankjewel, Yeshua. Bij wijze van spreken. Want hij kwam toch niet ertoe om, om zich op te wekken voor de schepper. Hij was op tijd, Ik was hij wel, nou stel dat het alleen fysiek zou geweest. Nou, wat heb je eraan? Wat heb je dan? Wat Welke hulde is dat aan Hashem, dat iemand uh, uh, zou, dat iemand zou op, in zo'n toestand verkeren en dan opeens staat hij op, en oké, okay, ho, oh, geweldig, mooi. En dan iedereen natuurlijk uh, herinner je nog dat het water, waar ze iedereen dan sprong in het water, dat ze uh, iedereen wilde als eerste zijn. De fysiek. Hoe dat belachelijk was dat. Ja, dat het water dan was een uh, water, water waar ze allemaal moesten springen in het water. En dan wie als eerste springt die, die, die genezen zou zo zijn. Herinner je daar ergens in, uh, in het wezel dat we in Brit -Kadasha. En sommigen die konden dat niet omdat ze, die, kon niet, uh, die kon niet lopen. Dus iemand die bijvoorbeeld blind was die kon sneller uh, springen in het water... Terwijl well, die ander, die kon niet lopen, die dan moest wel dan, oh, moet jammer, jammer. Dus die dan moest die show helpen, omdat um, die kon niet lopen. And de ander, die was blind, of die was dat, die, die kon sneller uh, genezing ontvangen, maar niet iemand die dan, het uh, is allemaal een komedie, het is zo so kinderlijk, dat men dat wel gelooft daarin, maar je moet wel niet weten dat het is niet zo, so, je moet weten dat in elke generatie, de, de schepper geeft aan de mens het lichaam fysiek, het beste lichaam wat hij, uh, wat voor hem past in zijn generatie, in zijn incarnatie, het beste om de juiste correcties van benen uit te voeren. Begrijp je? Het beste, zo'n lichaam, en natuurlijk de mens kan zeggen, nou maar ik zou willen lopen, ik zou willen dansen. Ik zou willen dat, maar met, als een mens zou weten, wat zou met hem zijn als hij wel kon lopen, geweldig, of een eh, 100 meter kunnen lopen, net zoals die zwarte jongen die, die nu die, die, die had voor negen of zoveel seconden 100 meter had gelopen, dan zou hij misschien zeer, zeer, ver, zeer, eh, heel anders zichzelf in deze incarnatie gedragen. Zij zou niet kunnen opbrengen die deze ticoon, de correctie die juist aan hem, aan deze persoon is gegeven, om die uh, te doen. Hij zou niet het eeuwige leven verkregen, met twee, twee geweldige, prachtige benen. Uh, hij zou niet tot zijn heilig leven komen. Duidelijk, want leven gaat van één, Incarnatie naar een andere. Het is niet alleen maar in één incarnatie wat de mens is. De mens moet weten dat als hij nou nu in dit leven, in deze incarnatie, uh, bijvoorbeeld uh, slecht kan lopen, betekent <lacht> niet dat de volgende generatie precies hetzelfde zal zijn. De volgende generatie misschien zal die dan een kampioen zijn van uh, op 100 meter uh, sprint doen. Nee, het is niet. De mens weten dat het niet één uh, alles is in, my, in, in dat in één in, incarnatie. In, in, in dat is alleen maar de mens denkt, omdat die die denkt alleen dat het fysieke dat is hij of zij. Terwijl de mens is het eeuwige dat is de ziel in mens. Yeshua, die is de mens. Jeshua die geneest de ziel en niet het lichaam. Is nog een keer zeg ik dat omdat het makkelijk is makkelijk makkelijk om ten prooi te vallen van dat van dat associatieve uh, zien en uh, associatief uh, verwachten van wonderen. Dat is kinderlijk. Daar spreekt Yeshua niet. Yeshua is, de kracht van Yeshua is uh, de manifestatie van het unieke, van de unieke verbondenheid tussen de Schepper en de mens. Voor Yeshua was niemand, geen mens was verbonden met de Schepper teta tet. -tet. Ja, waren allemaal massa. Ja, massa door massa denken. Massa, kunnen we kunnen ons niet eens voorstellen hoe de mens eh, slaaf, in, wel, in welke mate de mens slaaf was van het massaal denken, van het massageest, van het denken van massa. De mens kon zichzelf niet eh, voelen binnen zijn eigen kilim. Ja, de mens zag zichzelf als wij. Wij. Dat is, uh, terwijl je, die, met, die, met Yeshua kwam het voor het eerst dat de mens tijd relatie heeft. En dat, dat betekent dat de genezing is alleen de genezing van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat is het enige waar de mens, wat Yeshua, waar Yeshua de mens redt van de wens om te ontvangen voor zichzelf en helpt hem, geneest hem van de wens om te ontvangen voor zichzelf, voor zichzelf transformeert. Samen met de mensen zijn wens om te ontvangen voor zichzelf in het wens om het geven. Dat is de redding. Daarmee de mens zelf redt zichzelf van al zijn uh, ongesteldheid enzovoort ja, elke mens is uh, raakt wel eens ongesteld dus moet je wel weten dat het voor iedereen is aan iedereen is, uh, uh, is het oh. Zo, so, uh, <laughs> <laughs> ja, wie dat niet <laughs> weet wie denkt dat het anders is dan is het uh, so kinderlijk dus <laughs> dat is wat hij had gezegd aan deze twaalf dat zij moest het brengen aan het individu aan elke mens moesten zij deze bo boodschap, deze boodschap van Yeshua naar beneden verder te brengen. Yeshua kon dat niet doen. Yeshua kon dat niet doen. Waarom niet? Omdat Yeshua is, is de ketter. Hij moest het allemaal die twaalf laten brengen naar de lagere. Je kan niet verbinden de ketter met de wens om te geven, met de wens om te ontvangen. Er moet altijd een tussenschakel zijn. Dat zijn die twaalf, dit is... Die moesten wel dat brengen aan. Elk mens, individueel. En wie dat ontvangt, dus wie die twaalf ontvangt, die ontvangt, is Yeshua, Yeshua zegt, wie jou ontvangt, jullie ontvangt, die kleintjes ontvangt, die ontvangt ook mij. Maar waarom zijn ze kleintjes? Ja, yeah, Yeshua had gezegd, wie deze kleintjes ontvangt, die mij ontvangt. Waarom denken jullie dat zij dat ze de grote kerels waren allemaal, die, die Apostelen. Ja, dus grote mannen waren. Heel. Waarom noemt hij, noemt hij hen kleintjes? Wie die kleintjes ontvangt, die mij ontvangt. Hm? Omdat ze nog goed zijn? Lager? Nee, die hoger, die zijn, al die twaalf, zijn hoger dan de rest van de mensen naar de zielen. Heel. Die zijn hoog omdat ze zijn verbonden met Yeshua. Die, hoe hogere keliën zijn, des te... De, Lichter zijn ze, duidelijk. Jezus is het lichtste, de lichtste klie die er is. Ja, de klie die zichzelf klein maakt, is, is hoger. Duidelijk, de klie betekent niet dat de wens om te ontvangen, dat je prijs moet geven, maar wie zichzelf, zijn eigen ziel, zuivert. Naarmate je zuivert, je meer jouw ziel, kom je hoger. Dus hoger, hoe hoger. De klie wordt lichter, duidelijk. Zuiveren betekent lichtere klie, komen tot lichtere klie. Jouw klie verlaat je dan, wel goed, bijvoorbeeld ga je steeds zij, omhoog, en zuiver jezelf, en dan betekent dat jij ook, jouw, jouw kilim worden lichter. En lichter betekent dichter bij de schepper. En wie is de dichtste bij de schepper? Dat is Yeshua. Daarom, Yeshua is de kleinste, kleinste en tegelijkertijd de, de grootste. Waarom? de kleinste van de kilim, maar die ontvangt uiteindelijk het hoogste licht. Ja, de klieketer uiteindelijk, wanneer alle correcties zijn er gemaakt, dan de klieketer ontvangt uiteindelijk het hoogste licht, het licht van Igeda. Dus daarom had hij ook gezegd, dat wie jou, wie jullie, 12 wie jullie ontvangt, wie die kleintjes ontvangt, die mij ontvangt. Zonder die twaalf te ontvangen, kan je niet komen tot, kan je niet mij ontvangen. En wie mij ontvangt, had ik gezegd. Die ontvangt ook de vader, mijn vader die mij gestuurd had. Eigenlijk helder hoe dat zit in elkaar. Dus zonder die twaalf te ontvangen, die twaalf, die dus, die vertegenwoordigen dat eigenlijk de, de hele de overige partsof van... Uh, de krachten die de mens, ja, de resterende uh, van Kilim van de Ketter. Maar die dus, de mens kan niet komen tot Yeshua zonder deze twaalf, zonder deze krachten van die twaalf. Met inbegrip van Yeshua Ishkariot, de verrader van. 一书